8 uur. Het NOS journaal. Jan van der Putten. Nederlands carnaval naar Frankrijk. Tijdelijke grenscontroles bij migrantenstroom en wereldbevolking nadert de 7 miljard.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 Portugal heeft een akkoord bereikt met de EU en het IMF over financiële steun. Premier Socrates maakte bekend dat Portugal drie jaar lang gebruik kan maken van het financiële noodpakket van vermoedelijk zo'n 80 miljard euro. Functionarissen van de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds hebben ongeveer een maand in Portugal onderhandeld om tot het akkoord te komen. Portugal is het derde euroland met ernstige financiële problemen dat gebruik maakt van het noodfonds, na Griekenland en Ierland.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 Volgens de VN-deskundigen zullen alle landen te maken krijgen met vergrijzing en een wat lager geboortecijfer. Niet overal zullen meer mensen komen, vooral China is een daling van de bevolking berekend en het geldt ook voor Rusland. Barcelona heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de Champions League. De club van Ibrahim Afalay, die in de laatste minuut nog inviel, speelde thuis met 1-1 gelijk tegen Real Madrid. Maar de Catalanen hadden de uitwedstrijd vorige week gewonnen met 2-0. In de finale op Wembley ontmoet Barcelona de winnaar van de andere halve finale van vanavond. Tussen Manchester United en Schalke 04. Dan het weer nog op de meeste plaatsen zonnig. In het Noordoosten ook bewolking en kans op een enkele bui. Het wordt 12 graden op de Wadden tot 16 in Limburg. Morgen is het overal weer zonnig. Dan wordt het ongeveer 17 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staan files op de A4 Den Haag richting Amsterdam... bij Zoete Rijndijk 4 kilometer. A9 ook maar richting Amstelveen voor het knooppunt Raasdorp 2. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam bij Hardingsveld Gissedam ook 2. Net als op de A16 Breda richting Rotterdam bij Knopend Klaverpolder. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda... bij Rotterdam Centrum nog eens 2 kilometer. En op de A67 Venlo richting Turnhout... voor Knopend Leendeheide ook 2 kilometer.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 En Marcel Ooster. Goedemorgen. Op deze dag van herdenken van oorlogsslachtoffers is Mark Robin Visser vanochtend op een begraafplaats in de Achterhoek. En was correspondent Sander van Horen bij de onthulling van een monument in Israël voor Anne Frank. Maar we beginnen in Borselen, waar de kerncentrale. waar ze binnenkort geen plaats meer hebben voor radioactief afval. En dus zal er weer gereden worden met wagons met kernafval over het Nederlandse spoor. En dat is voor het eerst in lange tijd, want de transporten hebben zes jaar lang stilgelegen. De energiebedrijf achter Borselen, EPZ, vervoert uh, gebruikte splijtstof via het spoor van Borselen naar het uh, Franse Cap de La Hague. Dat is de bedoeling. Daar worden dan in een opwerkingsfabriek de bruikbare bestanddelen gescheiden van de radioactieve afvalstoffen. We hebben nu contact met Jan Wiegman, manager splijtstofcyclus bij EPZ. Meneer Wiegman, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom zijn eigenlijk zes jaar lang geen transporten geweest? Nou, de transporten die moeten voldoen aan de Franse wet en die is in 2006 gewijzigd. De Franse wet uh, maakt het nodig om een verdrag wat al sinds 1979 bestaat aan te scherpen... Dat heeft een tijd geduurd en daarom gaan we nu weer verder waar we in 2005 gebleven zijn. Want inmiddels um, voldoet u wel weer aan die nieuwe eisen en heeft u een nieuwe transportvergunning? Ja, die hebben we ook. Uh, de eis is eigenlijk uh, heel formeel. De Franse wet zegt dat er afgesproken moet zijn op welke termijn het radiatief afval teruggebracht wordt... Naar het land van herkomst, nou de afspraak van uh, 1979, daar stond niets over termijnen, dus dat moest eerst herschreven worden. Maar verder inhoudelijk zijn er geen wijzigingen in de voorschriften voor deze transporten. En we zeiden het al even meneer Wieman, uh, het moet ook wel, want de kerncentrale, het bassin daarvan uh, raakt vol, u moet het kwijt hè? Nou, de achtergrond is dat wij splijstof recyclen. De splijstof als die een aantal jaren bij ons in de reactor heeft gezeten... dan zitten er nog veel herbruikbare materialen in, ongeveer 95 procent. En daarvoor sturen wij het naar een gespecialiseerde fabriek in Frankrijk. Dat is die opwerkingsfabriek in La Haak. Dat gaat over het spoor. Nou, voordat je het op transport kunt stellen, die splijstof, koelen we het een jaar of twee jaar af bij ons in bassin. En omdat we een aantal jaren niet hebben kunnen transporteren... is dat zijn voller geraakt en uh, we willen nu de transporten hervatten... dan uh, krijgen we ook weer ruimte om nieuwe splijtstof te ontvangen. Dat klopt. Hmm. Um, kan dat verwerken van die elementen niet in eigen land? Moet dat vervoerd worden? Want je creëert daarmee natuurlijk wel een risico. Hè? Uh, dat moet vervoerd worden, omdat uh, dat is gespecialiseerd werk. Er zijn een aantal fabrieken in de wereld waar ze dat heel goed kunnen. En Zo'n fabriek hebben we in Nederland niet... In Frankrijk uh, doen ze dat voor een stuk of 100 kerncentrales in de hele wereld en uh, ja dat, uh, dat gaat daar heel goed. Dus dat transporteren, dat doen we al, al 30 jaar. Uh, die transporten hebben we een stuk of 300 al van uitgevoerd. Dus als wij uh, nu weer gaan transporteren, dan vatten we eigenlijk de draad op uh, die we, nou ja, van een proces wat we al heel lang kennen. Mm -hmm. Goed, we gaan ook even bellen met uh, Ike Teuling van Greenpeace. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe staat u tegenover de transporten die nu weer op gang gaan komen? Nou, wij als Greenpeace vinden dat absoluut geen goed idee... om met dat uh, levensgevaarlijk kernafval door Europa te gaan slepen. We hebben het hier over hoog radioactief afval. Dat is een heel gevaarlijk spul als er iets misgaat met zo'n trein met kernafval... Uh, dan hebben we een heel groot probleem. Of dat nou in Nederland, België of Frankrijk gebeurt. En kijk, de enige oplossing voor het kernafvalprobleem is stoppen met het produceren ervan en het sluiten van kerncentrales. En dat is gewoon mogelijk. Ook borstelen kan gewoon dicht. Want we hebben voldoende schone en veilige alternatieven daarvoor. Laten we eerst maar even naar dat, bij dat transport blijven, mevrouw Teuling. En meneer Wieman om een reactie te vragen. Meneer uh, Wieman, um, u hoort het. Greenpeace maakt zich zorgen. Het is radio, hoog radioactief afval wat getransporteerd wordt over het spoor. Ja, dan moet ik er ook gelijk Denken aan de ongelukken die we wel eens hebben. Bijvoorbeeld in Barendrecht, waar uh, twee goederentreinen treinen botsen met een passagierstrein. Daar moet ik dan even niet aan denken. Uh, wat, wij, uh, wat wij doen, dat is het transporteren van splijtstofelementen uh, in uh, hele veilige containers. Die containers die zijn hele zware verpakkingen. Die speciaal met het oog op mogelijke ongelukken zijn ontworpen, die daar ook voor getest worden. Dus uh, wat wij doen is een heel veilig proces. En daarom, uh, ik zeg ook, uh, we hebben het al honderden keren gedaan in het verleden. In de wereld is dat tienduizenden keren gedaan, zo'n transport. Ja, ja, het, het hoeft maar één keer mis te gaan, hè? Maar het gaat niet mis, omdat die uh, transporten, die worden dus uitgevoerd met containers die voor extreme ongelukken berekend zijn. Mevrouw Teuling, maakt u zich onterecht zorgen? Uh, nee, want het is net met de transporten net als met kerncentrales. De kans is misschien klein dat het misgaat, maar als het misgaat, dan gaat het ook heel erg goed mis. En uh, kijk, die, die fabriek in, in Frankrijk waar het heen gaat, dat wordt uh, mooi een, een recyclingfabriek genoemd, maar dat is eigenlijk gewoon een hele smerige, vervuilende nucleaire fabriek. En van uh, hergebruik van dat afval is eigenlijk amper sprake. Dus het is dus, naast dat het dat, dat transport gewoon hartstikke gevaarlijk is, is het ook nog eens overbodig om dat afval naar Frankrijk uh, te sturen. We horen net meneer... uh, het radioactief materiaal komt gewoon weer terug. Ja, we horen meneer Wiemann net zeggen dat 95% er wordt uitgehaald en wordt hergebruikt. Is dat niet zo dan? Vindt u dat niet? Ja, dat is 95% van het volume. Maar uh, de 5% die overblijft, daar zit uh, het grootste deel van de radioactiviteit in. Dan heb je het over 80 tot 90%. En dat afval wat er wordt uitgehaald, die 95%, daarvan verdwijnt een heel groot deel in Ru naar Rusland op een nucleaire vuilnisbelt daar. En wordt helemaal niet hergebruikt. Hmm. Dus daadwerkelijk hebben we het misschien over een aantal procent in hergebruik. Meneer Wiemann, 5% is dan wel een hoog aantal uh, radioactief... Uh, heeft een hoog uh, gehalte radioactiviteit. Klopt dat? Uh, het radio, de radioactieve stoffen die worden afgescheiden van het uranium wat we hergebruiken. En dat radioactieve afval, dat komt hier terug naar Nederland. Dat, uh, dat is uh, ooit uh, zo afgesproken. En dat is ook wat uh, de, de Franse wet uh, eist voor mm. deze processen. Nou, daarvoor hebben wij een heel veilig opslaggebouw van de Covra hier eh, dicht bij de kerncentrale. Eh, en wat de eh, materialen betreft, dat wordt allemaal hergebruikt. Dus eh, we hebben van de 30 jaar die we al opwerken, hebben we niets meer over. er okay, gaat, dus gaat dus niks naar maar. Rusland? Er gaat dus niets naar Rusland om daar te worden opgeslagen? Nee, er wordt niks opgeslagen in Rusland. Okay. Wij uh, hebben... Uh, er wordt wel in Rusland wordt het verwerkt, maar alles wordt gebruikt om nieuwspleisteren van te maken. Mevrouw Teulen van Greenpeace? Dat is niet correct. En uh, er is een uitgebreid onderzoeksrapport uh, van een Franse commissie. die uh, gerelateerd is aan de overheid. waarin inderdaad het wordt gezegd dat die 95% dat dat gewoon niet klopt. En uh, los daarvan hebben we het hier ook gewoon over hele gevaarlijke transporten. van heel gevaarlijk materiaal. wat niet nodig zou zijn als we die kerncentrale niet zouden hebben. Nee. Dus wat ons betreft is het een hele, heel simpel verhaal. Kerncentrale sluiten, hebben we de transporten ook niet nodig. Ja, dat verhaal dat heeft u al wel eens verteld. Maar mevrouw Teuling, gaat u er nog iets tegen die transporten ondernemen bij de Raad van State vond u geen gehoor? We hebben nog een uh, aanklacht lopen tegen deze transporten. Er is een, een voorlopige voorziening die is afgewezen... maar er loopt nog een, een bezwaarschrift en daar hebben we nog geen uitspraak in gehad. En daar gaan we even op wachten. En wij hopen dat de rechter alsnog besluit dat uh, deze transporten dat die niet voldoen aan de Franse wet. Er zit namelijk nog een, een klein detail over... Nou ja, klein, noem het een klein detail. Er is nog het een en ander van het afval wat in Frankrijk achterblijft... terwijl dat volgens de wet eigenlijk ook terug moet komen in Nederland. En daarom hebben wij het aangevochten bij de Raad van State. Okay. En uh, nou ja, wij hopen erop dat, er nog, uh, dat de Raad van State nog besluit dat wij daarin gelijk hebben. Oké, okay, nog even naar meneer Wiemann uh, van EPZ van Borselen. Want we zijn natuurlijk erg benieuwd wanneer de eerste transporten... gaan plaatsvinden. Wat kunt u daarover zeggen? Nou, daar kan ik niet zo heel veel van zeggen, want dat wordt door de overheid bepaald. Wij mm. laten weten wanneer we er klaar voor zijn en Bent de u er klaar overheid voor? Die bepaalt wanneer het transport gaat plaatsvinden. Bent u er klaar voor, meneer Wiemann? Uh, we zijn er uh, bijna klaar voor. Er bijna klaar voor. Dus dat zal dan in mei zijn misschien wel. Deze maand al, of niet? Poh, dat uh, weet ik even niet. Nee, u wil zich daar niet over uit. Ik kan me ook voorstellen dat u dat niet wil, juist vanwege acties. Maar uh, ik, ik heb u al verteld. De overheid die gaat over de beveiliging. De overheid bepaalt wanneer dat transport kan plaatsvinden. Wij zorgen ervoor dat we klaarstaan. Wij zorgen ervoor dat alles uh, aan de voorschriften voldoet. En wanneer we dan vertrekken, ja, dat is niet aan ons om te bepalen. Okay, nou, dat uh, gaan wij nog achterhalen. Jan Dieman, manager spleitsofcyclus van de EPZ. Dat is uh, het energiebedrijf achter Borselen. En u hoorde ook uh, Ike Teuling van Greenpeace vanuit Japan trouwens, want ze zijn nog steeds aan het meten in uh, en om Fukushima. 66 jaar na de Tweede Wereldoorlog leeft de nagedachtenis aan Anne Frank Voort. Nu ook in Israël. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Jolanda van der Veld. Het is nog langzaam rijden op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Zoeterwoude Rijndijk. En op de A16 Breda richting Rotterdam tussen de knopen de Zonzeel en Klaverpolder, 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 16 minuten over 8. Terug naar de dood van Osama Bin Laden. Want het Witte Huis is er nog steeds niet uit. Moet het bewijsmateriaal omtrent de dood van de leider van Al-Qaeda nu worden vrijgegeven of niet? Ondertussen wordt de roep wereldwijd om bewijs dat Osama Bin Laden de Amerikaanse aanval niet heeft overleefd. Steeds luider, merkt Rondinker Dinker vanuit Washington. Foto's of beeldmateriaal zijn ook de afgelopen uren niet uh, vrijgegeven. Althans, nog niet. We weten dat er foto's zijn gemaakt van het lijk. En er zou beeldmateriaal zijn van uh, die begrafenis op zee van Bin Laden. Maar er is nog geen besluit genomen door het Witte Huis om ze vrij te geven. Maar uh, CIA-directeur Panetta die zegt dat dat een kwestie van tijd is. Ik denk er vraag dat uiteindelijk a photograph uh, would be presented to, to the public. Uh, obviously, I've seen those photographs. We've analyzed them, uh, and there's no question that it's bin Laden. Nou, geen twijfel over mogelijk. Hij heeft die foto's gezien, CIA-baas Panetta. Het is Bin Laden, zegt hij. En toch is er een fikse discussie in het Witte Huis over... Ja, publiceren ja of nee. De Amerikaanse regering wil voorkomen dat ja, dat, die, dat beeldmateriaal... die bloedige foto eh, woede opwekt bij zijn aanhangers. En daar hebben ze in het verleden ook al eens mee te maken gehad. Hè. Denk aan die video van die Iraakse dictator Saddam Hussein... Hè, toen die opgepakt werd met die baard. Eh, hoe ze dat DNA-materiaal DNA afnamen. Sommigen die vonden dat vernederend. Nou, dat soort consternatie wil het Witte Huis ditmaal voorkomen... zou een van de redenen zijn om nu voorzichtig te zijn... met het vrijgeven van die foto's. Nou is er al nog veel onduidelijk over hoe Osama Bin Laden... zich verzet zou hebben hè, tijdens die operatie van de Amerikaanse troepen. Wat is daarover bekend geworden? Ik moet zeggen dat er toch wel uh, een behoorlijk aantal discrepanties zitten... in uh, het oorspronkelijke relaas van het Witte Huis. Hè, dat wat we maandagochtend hoorden en het beeld dat nu naar voren komt. Het kan te maken hebben met de snelheid van het nieuws... of omdat het gewoon een hele complexe situatie is geweest. Maar ten eerste werd er gezegd dat Bin Laden verzet bood. Dat er een vuurgevecht uitgebroken was... en dat hij een vrouw gebruikte als menselijk schild. Nou, Van die drie dingen blijkt dus eigenlijk niks te kloppen. Uh, verzet bieden heeft hij... Niet gedaan met een vuurwapen. Hij had geen wapen bij zich. Uh, dus er is een vuurgevecht uitgebroken, maar het waren de Amerikanen die schoten. En dan over die vrouw als menselijk schild, ook dat klopte niet. Uh, wat er gebeurd is, is dat nadat de Amerikaanse militairen zijn slaapkamer binnenstormden, uh, zij als het ware hen tegemoet kwam rennen en zij is toen uh, in een been geschoten. Dus geen menselijk schild. Blijft de vraag wat de missie was van die Navy SEALs. Zij hadden ze toestemming gekregen van het Witte Huis om Bin Laden te doden. Was dat de opdracht? Um, moesten ze wachten totdat hij bijvoorbeeld zijn hand in de, in de lucht stak, zich overgaf? We weten niet wat er gebeurd is in die kamer... maar het lijkt erop dat Bin Laden uh, op zijn minst niet het voordeel van de twijfel kreeg. De soldaten namen het zekere voor het onzekere en hebben hem dus uh, gedood. Mm, maar goed, hij was wel ongewapend dus. Ja, dat hebben ze toegegeven. Hij had geen uh, wapens bij zich. Uh, geen vuurwapens, dat heeft het Witte Huis toegegeven. Aan de andere kant, niemand weet of hij bijvoorbeeld zo'n zelfmoordband om had. Of dat bijvoorbeeld de kamer vol met explosieven zat. Dus uh, toen het Witte Huis zei van uh, er is verzet geboden door Osama Bin Laden tegen uh, die militaire operatie. Werd misschien dat bedoeld. Uh, dat, moet, uh, dat moeten we afwachten. En dat zei Ron Linker vanuit Washington meer over de nasleep van de dood van Osama Bin Laden. Vindt u op onze website nos.nl. Het is tien voor half negen. 66 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog leeft Anne Frank nog steeds voort. En niet alleen in Nederland. In Israël is er nu ook een monument voor haar opgericht. Cosmant Sander van Horen was bij de onthulling van dat nieuwe monument. We lopen door het bos tussen Tel Aviv en Jeruzalem. Het Martelarenbos. En een deel daarvan, dan moet je echt een flink stuk door het bos lopen of rijden... dat is nu ingeruimd als monument voor Anne Frank... met plakettes op paden, fragmenten van haar dagboek. Waaronder die ene hele bekende, waarin ze spreekt over de blauwe lucht... dat kleine stukje wat ze kan zien door het raam, de vogels en de boom. Uiteindelijk kom je dus in het bos, op de bodem van een vallei... tussen twee steile bergwanden, bij het monument zelf... Nou, het is een, een, in principe een kubus. Aan de achterkant zit een muur met daarin uitgesneden een boom. En aan de voorkant zit het kleine stoeltje. Ja. Ja. Waar u nu op zit, Piet ja. Cohen, de ontwerper van het monument. Anne Frank had teksten uit haar dagboek, onder ja. andere ook over die boom. U heeft zelf ondergedoken. Had u ook zo'n icoon voor vrijheid? Ja. Ja. Uh, nee, dat hoefde ik niet. Want ik heb een hele goede onderduik gehad, ja. zoals je dat noemt. En... Uh, ik heb in Zuid-Limburg gezeten, in een heel klein dorpje. Ik was blond, had blauwe ogen, kon gaan en staan waar ik wilde. Ik heb heerlijk gegeten gedurende de hele oorlog. Dus ik heb wat dat betreft, behalve dat ik ondergedoken was van mijn ouders weg, mm -hmm. heb ik niet, niet geleden in, in de onderduik. Was, was, het, dus, was het daardoor moeilijker om, om u in te leven in, in dat gevoel van nee, Anne Frank? Nee, dat niet. Nee. Dat niet. Je kan kijken als je het dagboek leest. Dan krijg je dat gevoel van En ik kon het herkennen. Ik wist ook als kind, als kleinkind, dat er limieten om me heen waren. Ik mocht mijn naam niet noemen. Uh, ik wist dat ik niet thuis was. Uh, zo was dat. Dus. Meneer Leopold van het Anne Frankhuis. Het lijkt haast wel alsof niet Anne Frank, maar ook de boom een monument krijgt. Ja, de boom heeft natuurlijk heel veel publiciteit gehad in de afgelopen jaren nadat hij omgevallen is vorig jaar in augustus. Uh, ik denk dat het te maken heeft met dat de boom uh, het symbool is voor het leven en dat Anne Frank haar leven en haar werk toch eigenlijk altijd symbool heeft gestaan voor twee dingen. Haar leven natuurlijk voor het meest verschrikkelijke wat, uh, wat de geschiedenis heeft opgeleverd en uh, de boom voor de hoop en de boodschap van hoop die uit haar dagboek spreekt. Ja, want ik heb een keer een onderwerp over haar gemaakt in een Tel Aviv, jong en oud van alle nationaliteiten. Ze kennen haar en ze kennen haar verhaal vrij gedetailleerd. Ja, het dagboek is natuurlijk toch een heel bekend boek, wereldwijd. En dat zie je niet alleen in Israël, maar eigenlijk wereldwijd zie je dat zowel jongeren als ouderen haar en haar dagboek kennen. De boom en de perikelen daaromheen, die hebben hier zelfs de voorpagina's van de kranten gehaald destijds. Waar niet, zou ik bijna zeggen. Het ging meteen over de hele, door de hele wereldvers heen. Het thema gaat natuurlijk steeds minder op herdenken liggen en steeds meer op... Vrijheid En het leren waarderen van vrijheid. Is zo'n monument dan nog belangrijk? Of hebben we dat niet inmiddels al wel geleerd? Nee, ik geloof dat zo'n monument zijn waarde behoudt. Zoals ook het Anne Frankhuis zijn waarde behoudt. Je ziet ook in de afgelopen jaren dat het Anne Frankhuis steeds meer bezoekers trekt. Uh, ik denk dat het belangrijk is dat er ruimte is voor de beleving dat er ruimte is voor de bezinning aan die beleving. Dus als je het boek leest of als je in het huis bent... dan geeft dat toch een hele sterke uh, emotie. En een van die plekken is dus vanaf vandaag in elk geval... in een heel mooi bos tussen twee bergwanden in een monument van Piet Cohen. Waarderen we de vrijheid genoeg? Ik hoop het. Ik wel, in ieder geval. Ik hoop het. Van Sander van Hoorn in Jeruzalem door naar Mark Robin Visser. Die is in de Achterhoek ook op zoek naar verhalen over de oorlog. Mark Robin, waar ben je precies? Ik uh, ben hier een beetje aan het rondzwerven. We zijn nu terecht te in het mooie Halle. Samen met uh, Benny Enink. Die veel over deze streek uh, weet. Ik weet er inmiddels ook heel wat van. Het is een bijzondere streek. Uh, er zijn hier heel veel kleine oorlogsmuseumpjes. Ik ben vanmorgen in, uh, in Hengelo, Gelderland geweest. Bij, uh, bij een oorlogsmuseum. Hartstikke mooi ingericht. Een speciale tentoonstelling hebben ze daar nu. Over de vervolging van Jehova's getuigen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat is een heel bijzonder verhaal. Waar je eigenlijk niet zo heel erg veel... Uh, overhoort. Het museum is vanmiddag vanaf 1 uur open, ik kan het iedereen aanraden. We zijn daarna in Zelm geweest, op een, uh, op een begraafplaats waar onder meer een monumentje was voor een, uh, ja, voor een onbekende soldaat, een onbekende vliegenier, waar naar het verhaal zich uh, doet vertellen alleen maar een klein reepje vlees van is teruggevonden, maar daar nemen de mensen hier geen genoegen mee. Dat verhaal van die man dat wordt uitgezocht en ze zullen niet rusten voordat dat verhaal helemaal compleet is. En u doet daar ook aan mee, hè, meneer Ening? Ja, dat klopt. Ik ben er altijd geïnteresseerd geweest eigenlijk in de streekhistorie en ik ben eigenlijk uh, een jaar of vijf geleden steeds meer geïnteresseerd geraakt in de oorlog. Omdat ik met name, en daar komen we denk ik nog wel op terug, uh, hier in Halle uh, de geschiedenis hebben vastgelegd en kwam ik in contact met Engeland, met nabestaanden. En toen heb ik gemerkt hoe sterk dat nog leeft daar. En dat is voor mij een beweegreden geweest om te zeggen, ik wil daar meer mee, mee gaan doen. Ja. Het leeft hier ook nog steeds. Het komt natuurlijk ook omdat er hier ontzettend veel vliegtuigen overgegaan zijn tijdens de oorlog. Hè? Ja, dat klopt. Uh, vanaf 1 september 1939, toen de oorlog eigenlijk uitbrak... Toen was Nederland nog neutraal, moest er dus omheen gevlogen worden voor de geallieerden. Maar dan vanaf uh, mei 1940 ontstond de situatie dat Nederland ook in oorlog was. En daardoor konden dus de Engelsen over Nederland vliegen. En de kortste weg van Engeland naar het roergebied is in veel gevallen over de Achterhoek. Ja. En dan gingen ze dan, die vliegtuigen moet je je voorstellen hoe dat dan ging daar in Engeland. Hè? Dat die jongens daar die toestellen in, in klommen. Ik heb hem wel eens laten vertellen en gehoord uit verhalen. Dan werd er eigenlijk niet meer gesproken? Nee, ja, hoe dat precies allemaal is gegaan, weet ik ook weinig van. Maar het feit is natuurlijk dat, uh, ja, uh, uh, als je die toestellen eens bekijkt... Ik heb me toen een beetje in verdiept. Het toestel wat hier bijvoorbeeld in Halle is neergestort, dat was een Wellington. En dat was eigenlijk alleen maar een soort frame, een open frame, waar zeildoek over gespannen was. En dan moet je je voorstellen dat je daar dus alleen maar afgescheiden zit van die vijandige vliegtuigen door alleen maar een doek. Met een enorme bom onder je? Met een enorme bom onder je. Het risico dat je beschoten wordt... dat de wand geen enkele beschutting heeft. Dus dat moet een vreselijk gevoel zijn geweest, naar mijn idee. Heel veel van die kids, want zo mag je ze wel noemen... die kwamen niet meer terug. Nee, ik, ik weet niet de precieze getallen... maar uh, ik heb me laten vertellen... Van dat zolang je in opleiding was... Uh, was je nog relatief veilig. En dan moeten we ook realiseren... dat je lang, lang niet altijd uh, uh, dienstplichtigen waren... maar ook vaak vrijwilligers. Maar op het moment dat je instapte dan wist je dat je statistisch gezien slechts een aantal maanden met te leven had. Dat de kans groter was dat je het niet zou overleven, dan wel zou overleven. En toch gingen ze. En toch gingen ze. Voor ons? Voor onze vrijheid, ja. We gaan verder hier in de Achterhoek op zoek naar verhalen over de oorlog. Dankjewel, tot... Mark Robin Visser. Tot, tot zo dadelijk. Drie minuten voor half negen. We gaan naar Syrië. In Dara, in de stad daar, worden op grote schaal mensen gearresteerd. Er zouden inmiddels al 500 mannen vooral zijn opgepakt. Familieleden in Jordanië zijn bezorgd. Nicole Feva, onze correspondent, sprak met een Syriër die al eerder uit Dara vluchtte. Hama. Februari 1982. Een opstand van het moslimbroederschap tegen het regime van Hafez al-Assad... de vader van, wordt bloedig neergeslagen. De helft van de stad wordt vernietigd. De schattingen van het dodental lopen uit van 10 tot 40.000. De man tegenover me werkte bij de geheime dienst in die jaren. Wat gebeurde was een misdaad tegen de mensheid. Mensen werden geëxecuteerd. Zonder uitzondering. Mannen, vrouwen... Kinderen, allemaal. Ik hielp de mensen die gezocht werden te ontvluchten uit het land en werd gearresteerd. Zes jaar zat hij vast. Dat was zwaar. Maar na zijn straf werd zijn leven en dat van zijn familie nog moeilijker. Ik moest me constant melden, kon nergens naartoe. Moest vertellen waar ik ging, waarom en met wie. Toen vluchtte ik naar Jordanië. Een groot deel van zijn familie woont nog in de stad die hij toen verliet. Dera. Hij heeft zoveel mogelijk contact, maar durft niet al te veel. Uit angst voor de veiligheid van zijn familie. Dit regime gebruikt een gijzelaarsysteem. Ze voelen geen schaamte om vaders, broers of dochters aan te pakken. Hij vreest dat Derra hetzelfde lot zal ondergaan als Hama begin jaren 80. Dit keer door de zoon. Het verschil is dat men toen optrad tegen een gewapende opstand. Nu bevecht men vreedzame demonstranten. En nu is er opstand in veel meer delen van het land. Ook nu houdt men getuigen buiten. Journalisten kunnen het gebied niet in, maar het lukt het regime niet zijn wandaden verborgen te houden. Door de sociale media, Facebook, internet. De kracht van de mensen is nog niet gebroken, denkt hij. Ik persoonlijk zou nu niet weggaan. En ik geloof niet dat veel mensen nu vertrekken om aan de dood te ontkomen. De opstand groeit en dus gaan de mensen door. Radio 1.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 Kernafvaltransporten lagen zes jaar stil, omdat Frankrijk in 2005 de regels had aangescherpt. EPZ heeft nu een nieuwe vergunning, maar EPZ wil de exacte data van het transport niet bekendmaken.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 over hoog radioactief afval. Dat is een heel gevaarlijk spul. Als er iets misgaat met zo'n trein met kernafval... dan hebben we een heel groot probleem... of dat nou in Nederland, België of Frankrijk gebeurt. En kijk, het enige oplossing voor het kernafvalprobleem is stoppen met het produceren ervan en het sluiten van kerncentrales. Volgens energiebedrijf EPZ is het transport wel veilig. Zo zijn de containers voor het kernafval wordt getransporteerd extra beveiligd. Amerika zal de foto's van het lijk van Osama bin Laden ongetwijfeld vrijgeven, dat denkt de directeur van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. I don't think there was any question that ultimately a photograph would be presented to to the public. Obviously I've seen those photographs. We've analyzed them er and there's no question that it's bin Laden. Is. Het Witte Huis twijfelt nog of het de foto's zal publiceren. De beelden zijn gruwelijk en de Amerikaanse regering vreest dat die tot gewelddadige reacties leiden in islamitische kringen. Het is zeker mogelijk dat. En dit is een issue dat we uh, in consideratie nemen. Is dat het could be zijn? Osama bin Laden was niet gewapend toen de Amerikaanse commando zondag zijn huis in Pakistan binnenvielen. In de compound waren veel andere mensen die wel bewapend waren. En daarom duurde het vuurgevecht 40 minuten.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 In de Libische stad Benghazi is een autobom ontploft voor het hoofdkwartier van de opstandelingen. Er is niemand gewond geraakt, maar de bom heeft wel veel schade veroorzaakt aan het gebouw. Deze man is ervan overtuigd dat de Libische leider Gaddafi achter de aanslag zit. We don't have. We stay here, we stay here. To the life. Good life. we stay here. Opstandelingen zeggen dat Gaddafi de westelijke stad Zintan heeft gebombardeerd. Er zouden 40 raketten op die stad zijn neergekomen. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. De dag is koud van start gegaan en er was op veel plaatsen ook sprake van voorstaande grond. De laagste temperatuur die werd gemeten in het oosten van Overijssel in Gelderland. Daar vroor het zo'n twee graden. Aan de grond overigens werd het bijna min 7 graden. Nou, op dit moment is de temperatuur al opgelopen naar een graad of drie in het oosten. In het westen ligt de temperatuur rond 5 graden. Verder is het op veel plaatsen zonnig, behalve dan in het noorden en noordoosten. Daar komt veel bewolking voor en valt ook een enkel buitje. Nou, de rest van de ochtend is het in het noorden ook nog steeds bewolkt. valt nog steeds een enkel buitje. En vanmiddag verplaatsen die buitjes zich ook wat meer naar het oosten van het land. In de rest van het land blijft het vrij zonnig en droog. Het wordt zo'n 12 graden op de wadden tot 16 in het zuiden van het land. En er staat daarbij een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordwesten. Nou, vanavond tijdens de herdenkingen dan is het helder en droog. Maar het koelt wel snel af naar een graad of 10. Morgen, bevrijdingsdag, is het zonnig, droog en wordt het met 16 tot 19 graden weer wat warmer. ANWB Verkeersinformatie in de ochtendspits in de mijnvakanties. Dat betekent nu 7 files in totaal 17 kilometer. De enige files die wat meer vertraging opleveren... zijn die op de A16 van Breda naar Rotterdam. Langzaam rijden tussen knopen sonzeel en de randweg Dordrecht. Op de A20, hoek van Holland, richting Gouda... bij knopen Terbrechtseplein 2 kilometer. Er is een auto over de kop gegaan op de A27 Almere richting Utrecht. Bij Beeldhoven nu 2 kilometer. Nu bij 2 jaar NRC, de nieuwe iPad 2. Dat is maar 39,95 per maand. Ga naar nrc.nl slash ipad 2 of bel 0800 0808. Een idee voor iedereen die onbezorgd wil wonen. Veel mensen denken dat je aan een hypotheek weinig kunt veranderen. Als een harnas zonder enige bewegingsvrijheid. De spaarvariant van de Rabo opbouwhypotheek is precies het tegenovergestelde. Die beweegt met u mee. Bijvoorbeeld als u vanwege een financiële meevaller of een nieuwe baan... meer wilt sparen met uw hypotheek.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 Goedemorgen, het is zeven minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De Europese Unie wil sneller een tijdelijke grenscontrole. Onder andere voor vluchtelingen uit Tunesië. De Europese Unie beslist daar vandaag over, wordt over gepraat. Wij gaan erover praten met Tunesische journalist in Nederland. En 30 jaar ruim was hij werkzaam voor de wereldomroep. Fatih Mourali, goedemorgen. Goedemorgen. Weet u eigenlijk uh, de cijfers, wat, wat is de feitelijke migratiestroom op het ogenblik vanuit Tunesië naar Europa? Sinds de val van Ben Ali of de vlucht van Ben Ali, de voormalige dictator van Tunesië, dat is uh, half uh, januari, ja. zijn er ongeveer 20.000 tot 25.000 Tunesiërs met... Uh, Armzalige schuitjes vertrokken van Tunesië naar het eiland Lampedusa in Italië. En daar vandaan naar uh, andere plekken in Italië. En dit schijnt ook naar uh, Frankrijk. Ja. En was dat veel meer als um, daarvoor, toen Ben Ali er nog zat? Ja, zonder meer. Ik denk dat in die drie maanden uh, meer mensen zijn vertrokken dan in een heel jaar tijdens de dictatuur van Ben Ali. Waarom doen ze dat eigenlijk? Want je zou zeggen dat de situatie in het land juist vrijer zou kunnen zijn geworden nu Ben Ali weg is, de dictator van Willeer. Ja, maar als een dictator weggaat, weg, weg betekent niet dat de situatie meteen beter is geworden. De situatie is eerder chaotischer geworden in uh, Tunesië. Bijvoorbeeld uh, onder uh, Ben Ali. Het was bekend dat uh, ongeveer 160.000 politie mensen over het land waakten, laten we zeggen eerder over de belangen van bin Ali waakten, nu meer dan 100.000 van die politieagenten zijn verdwenen. Men weet niet waar ze zijn. Mm -hmm. uh, ja, uh, de verklaring daarvoor is dat die mensen waren getraind in het uh, vernederen en mishandelen van hun landgenoten en nu... Nadat hun baas is weggevlucht, ze zorgen ervoor dat ze onzichtbaar worden. En dat verklaart ook waarom het zo makkelijk is voor de Tunesiërs om uh, hun land illegaal te verlaten en naar Italië te gaan. Nou, u, u typeert daarmee eigenlijk de chaos. Uh, mensen willen dus kennelijk ook niet afwachten tot het beter wordt. Wie, wie gaan er zo al weg? Wie, wie vertrekken er uit Tunesië? Het zijn uh, natuurlijk de jongere mensen, uh, mannen, uh, grotendeels. Uh, in hun twintigjaren, uh, voor, voor hen in toekomst in Tunesië... Uh, is uh, gewoon op dit moment lijkt onmogelijk. Ik moet zeggen dat in uh, toekomst in Europa... Uh, ja, maar in illusie is, maar zij denken anders erover. Ja, Tunesië zit met dat probleem. Veel jongeren ze zijn ook over het algemeen nog redelijk goed opgeleid. Ook zelfs goed opgeleid. Maar het proble hun probleem is, er is eigenlijk niks te doen... of te weinig te doen in Tunesië? Op dit moment er is er niets te doen. Uh, daarvoor was er heel weinig te doen. Dus veel keus hadden ze niet... En om te zeggen dat eh, na de val van Ben Ali er is een sfeer van vrijheid... ik denk eh, dat wat men eh, proeft is eerder de chaos en de onveiligheid. Meneer Mourali, wat zou het voor Tunesië en voor Tunesiërs betekenen... als de grenscontroles worden aangescherpt inderdaad... zoals nu waarschijnlijk het geval zal zijn? Ja, ik weet niet wat dat betekent, hè. Betekent het dat als die boten uh, beladen zijn of overbeladen met honderden vluchtelingen in de territoriale wateren van Italië komen... Hmm. dat je die boten terugstuurt, uh, dat je die laat uh, naar de bodem van de zee gaan? Ik weet niet wat de bedoeling is. Maar zou het goed zijn voor Tunesië als die jonge mannen die goed opgeleid zijn in Tunesië blijven hierdoor? Natuurlijk, dat is de ideale oplossing. Alleen maar het uh, feit is dat er in Tunesië geen werk is. Er is nog minder werk dan vroeger, omdat Tunesië draaide erg veel op het toerisme. Het is een land van 10 miljoen mensen en uh, het kreeg 8 miljoen Toeristen per ja, jaar. En, en eventjes dus door die jonge mannen kunnen dat niet zelf veranderen. Die kunnen niet um, ja, voor werkgelegenheid zorgen zelf. Door zelf banen te vinden of te creëren. Ze hebben het nooit geleerd om mee te beginnen. Het zijn mensen die vervreemd zijn van hun eigen land onder Ben Ali, maar daarvoor ook, onder Bourguiba. Niemand mocht in initiatief nemen. Tunesië is sinds uh, zijn onafhankelijkheid in 1956 in totalitaire staat geweest. Niemand mocht iets doen behalve de centrale overheid. En Tunesië is uh, al die jaren in corrupt land geweest... En het werkte, alles draaide, als je iets voor elkaar wilde krijgen... dan moest dat via corruptie of via nepotisme, via relaties. Ja. Nu zijn ze vrijer geworden, hebben ze wat vrijheid gekregen... hebben ze de steun ook gekregen van Europa... en nu gooit Europa ook dan de grenzen dicht als, als ja, een soort tegenmaatregel. Wat, wat vinden ze daarvan in Tunesië, weet u dat? Nou, ik kan u zeggen wat ik ervan vind. Ik vind het uh, dramatisch, ik vind het uh, tragisch. Voor de Tunesiërs, uh, ze zijn verbitterd. Uh, ik kan u de reactie vertellen van de premier, de huidige premier van Tunesië... die ik geen uh, lieve man vind, omdat het is een 85-jarige politicus... die twee dictaturen heeft gediend, die van Bourguiba eerst in zijn hoedanigheid van minister van uh, Binnenlandse Zaken... en uh, uh, chef van uh, de politie, betekent dit ja. een, een man van de repressie. Ja. Maar uh, terzijde. Uh, hij zei dat sinds de onlusten in uh, Libië zijn begonnen... ongeveer twee maanden geleden... Tunesië heeft 350.000 350 vluchtelingen uit Libië ontvangen... En hij zegt: waarom zeurt Europa over die 20.000 of 25.000 Tunesiërs? Meneer Morali, Fatima Morali, hartelijk dank voor uw verhaal. Dank u wel. Goedemorgen. En zo dadelijk moeten slachtoffers van alle oorlog- en vredesoperaties herdacht worden... of alleen die van de Tweede Wereldoorlog. Die discussie blijft maar gaan. Daarover bestaat verschil van mening. We gaan het zo erover uh, hebben. met Radio 1 voor nou. Eerst naar Jolanda van der Velden. Hoe is het op de weg, Jolanda? Het blijft een bescheiden ochtendspits 18 kilometer in totaal. De enige file eigenlijk die opvalt is die op de A27 Almere richting Utrecht. Zijn auto over de kop gegaan tussen Hilversum en Beeldhoven. Nu 4 kilometer. De rechte rijschok is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara en Marcel Oosten. Het Joegoslavië tribunaal doet vandaag uitspraak in de zaak tegen de Servische politicus Vojislav Sessel. Die wordt onder meer verdacht van oorlogsmisdadigers. De oprichting van de Servische Radicale Partij zit al acht jaar in voorarrest in Den Haag. We over praten met onze correspondent in Belgrado, David-Jan Godfoy. Uh, David-Jan Sesjol, uh, uh, vertel nog even wat is voor man? Het is een echt de radicale nationalist. Het is de man die zich in de jaren negentig opwierf als dé redder van de Serviërs. Waar die dan ook in de regio woonde. Je moest je nog even die, die, die periode voor de geest halen. Joegoslavië was bezig uit elkaar te vallen. Slovenië, Kroatië en Bosnië die scheiden zich af. En vooral in Kroatië en Bosnië woonden veel Serviërs. Nou, juist de gebieden waar die Serviërs woonden moesten Servisch grondgebied worden voor Cershjel. En hij wilde die stukken van, van Kroatië en Bosnië dus bij Servië voegen en zou een groot Servië dichten. Hm. En wat heeft hij misdaan volgens het hof? Uh, nou ja, zoals ik al zei, hij wilde dat grote Servië stichten. Maar dat moest in zijn ogen dan wel een land zijn waar de Serviërs het voor het zeggen hadden. En om die wens te realiseren, uh, zaten ja, die andere bevolkingsgroepen maar in de weg, vond hij. En het verwijt van de openbare aanklager is dat hij hard bezig is geweest. Grote gebieden in Bosnië en in Kroatië. Maar ook in Servië zelf, waar nogal wat Kroaten woonden, etnisch te zuiveren. Nou, dat ging niet zachtzinnig. Dat ging met moord en doodslag, uh, marteling, seksueel geweld. Nou, noem maar op. Alles met de bedoeling, de Kroaten. ...en de moslims zo bang te maken eh, dat ze massaal hun bieden zouden pakken... ...en uit die, eh, volgens Sessil dus, Servische ge gebieden zouden vertrekken. Nou, het duurt lang voor het Joegoslavië-tribunaal de processen... ...maar acht jaar in voor de voorrest dat is wel heel lang. David-Jan, hoe komt dat? Dit is moeilijk te zeggen. Kijk, hij heeft zich in 2003 vrijwillig gemeld bij het Joegoslaive tribunaal. Uh, maar de behandeling van die zaak is pas vier jaar later begonnen. Nou, daarbij speelde mee dat de aanklacht moest worden aangepast... en dat Seschel uh, vervolgens meer tijd eiste om zich voor te bereiden. Uh, tijdens de behandeling van de zaak verliep het ook allemaal met, met horten en stoten... door beslissingen van het uh, tribunaal en daar weer hoger beroep tegen van Seschel. Uh, maar waarom het nou acht jaar heeft moeten duren, dat is mij eerlijk gezegd niet helemaal duidelijk. En dan is natuurlijk ook nog maar de vraag uh, hoe de straf zal zijn uiteindelijk. Want het is vaak lastig te bewijzen, hè? directe betrokkenheid. Hoe uh, kan hij rekenen op een lange gevangenisstraf? Wat is jouw inschatting? Nou, ik kan natuurlijk niet in de hoofden van, van de rechters kijken... maar uh, de, de, veel mensen hier in Servië verwachten wel dat hij, dat hij vandaag vrijkomt. Niet omdat hij onschuldig is, maar zoals je zegt... omdat het moeilijk te bewijzen is dat, uh, dat Cheshiel zelf aan dat moorden... dat verkrachten en dat plunderen is, uh, heeft meegedaan... Hij kan dus wel hebben opgeroepen tot etnische zuivering, daar de voorwaarden voor hebben gecreëerd. Maar ja, dat rechtvaardigt volgens analisten hier geen hele lange gevangenisstraf. En aangezien hij dus al acht jaar heeft gezeten, houden ze er hier in Servië dus rekening mee dat hij dat een deze dagen weer in Belgrado is. Hmm. Geeft dus aan dat ze hem in Servië nog niet zijn vergeten na die acht jaar cel. Nee, hij is zeker niet vergeten. Maar aan de andere kant is het toch wel weer acht jaar geleden dat hij, dat hij vertrokken is. En uh, ja, toen hij vertrok, had hij weliswaar veel steun onder het nationalistische deel van de Serviërs. Uh, maar ten eerste is dat echt ultranationalistische deel van de bevolking er in de loop van de jaren niet groter op geworden. En ten tweede is een, is een partij, die, die radicale partij, ook nog eens een keer gesplitst. En dat afgesplitste deel, dat heeft de laatste tijd behoorlijk wat steun verworven. Dus hij zou een warm welkom krijgen van een, van een deel van de bevolking. Maar ik denk dat dat niet een heel groot deel van de bevolking zal zijn. David-Jan God vanuit Belgrado. Nou, uiteraard staan we vanochtend met het Radio 1-journaal ook stil bij de Nationale Dodenherdenking. Het is tenslotte 4 mei vandaag. Mark Robin Visser is daarom in de achterhoek. Vanochtend ook in Halle. op de plaatselijke begraafplaats. Um, vind je ja. daar veel verhalen over de oorlog, Mark Robin? Ja, die, die, die, ja, dat moet je dan zeggen. die liggen hier hè. Die liggen hier. Je komt op zo'n dag als vandaag toch uh, bij de monumenten en bij de graven terecht. Zoals hier, zoals je al zei, op de begraafplaats van Halle. Een prachtig ijzeren hek. Maar. De graafplaats is geopend. Ik ben de hele ochtend al op stap met uh, Benny ening. Loopt u even met me mee? Ja, ik ga even mee. Deze begraafplaats op. Ja, u heeft hem uitgezocht. Waarom eigenlijk? Waarom zijn we hier terechtgekomen? Ja, dit is ook een, uh, een, ja, een, een bijzonder plekje eigenlijk. Hier liggen zes jonge vliegers begraven. Die zijn al in de beginfase van de oorlog, in augustus 1940, hier uh, neergestort. In de directe omgeving hier van het dorp. Ja. En uh, ja, er zijn toch een paar bijzonderheden met dat graf aan de hand... Op de eerste plaats, um, uh, omdat het nog zo aan het begin van de oorlog was... die, uh, zijn, die slachtoffers zijn begraven door de Duitsers met militaire eer. Met oh. een vuurpiloton. Ja, dat was eigenlijk heel bijzonder. Het vuurpiloton, dat kwam wel meer voor. Maar er is zelfs een vliegtuig geweest wat een groet gebracht heeft boven de begrafenis. Een Duits vliegtuig? Een Duits vliegtuig is hierboven geweest. Hoe weet u dat allemaal? Nou, daar zijn gelukkig krantenartikelen van bewaard gebleven. En er zijn er gelukkig nog steeds mensen die dat uh, meegemaakt hebben. Die dat nog kunnen vertellen. En waarom zouden die Duitsers dat uh, gedaan hebben? Ja, dat is natuurlijk de vraag. Misschien wilden ze een menselijk gezicht laten zien, zeker in het begin van de oorlog. Uh, misschien is het ook pure propaganda geweest. Dat weten we eigenlijk niet. Wat een uh, typisch verhaal ja. Dus heb ik eigenlijk nog nooit gehoord. Zijn we er al bijna, want we lopen ja, nu. We gaan, we, tussen zijn hier, de... we gaan hier de hoek om en ja. dan zijn we bij het, uh, bij het graf. Aha. En er is eigenlijk nog meer te zien. Er staat ook nog een, uh, een, een monumentje bij. Aha. En dat is eigenlijk ook best bijzonder. Net als op die andere begrafenis waar ik vanmorgen was in Zelm... kan je zien dat hier ja, vanochtend vroeg of gisteravond... alles wel netjes gemaakt is voor vandaag. Ja, vanavond uh, is hier... Uh, Mooie de... aangeharkt allemaal. Ja, vanavond uh, dat wordt georganiseerd door de Belangenvereniging hier in Halle. Halles Belang. Ja. Uh, die organiseert een bijeenkomst om half acht in de kerk. en Daarna gaan we in de groep gaan ja. we naar dit monument en wordt hier een krant gelegd. En om acht uur de twee minuten stilte. Ja. Hier komt volgens mij een beheerder aan... Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u dit allemaal uh, zo mooi aangehaakt? Nou, collega's van mij hebben dit gisteravond nog even netjes uh, ja. afgehaakt En gedaan, omdat je vanavond die herdenking is. Dat doen we altijd als vrijwilligers doen we dat, meestal. Uh, u bent dan, vrijwilliger? We, wij doen niet. Al, al, al, dit is allemaal vrijwilligerswerk. Dit, u onderhoudt dit monument hier ook ja, gewoon. Dit, uh... Ja, dit wordt door de vrijwilligers worden onderhouden, elke keer. Ja. En uh, een halve dag in de week, soms, twee halve dagen in de week, zijn we met een man of drie hier meestal. Twee maanden. We doen het hoogzakelijk doen. Ik zelf. Uh, ik ja. ben er niet zoveel bij, omdat ik uh, ook in het college zit. De begraafplaats is uh, ja. van de kerk. Maar goed, het staat er mooi bij. Ja, we zijn er best tevreden mee. Vorig jaar is het allemaal gerenoveerd nog. Ja. Helemaal nieuw gemaakt weer. En, en nu staat er helemaal uh, keurig netjes bij. Goed, het staat er keurig netjes bij. Straks na negen gaan we nog even verder praten over dat unieke monumentje wat er tussen die grafstenen staat hier op de Algemene begraafplaats in of nee, de, de, de, de, de kerk. Hè. Zeg maar. Ja, de begraafplaats van, van Halle. Van Halle. Ja. Later meer, tot straks. Nationaal Comité 4 en 5 mei roept iedereen op om vanavond twee minuten stil te staan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en in oorlogssituaties daarna. En dat laatste dat roept weerstand op. Onder andere van directeur Dirk Mulder van het herinneringscentrum Kamp-Westerbork. Ja, ik vind dat geen gelukkige ontwikkeling, moet ik je eerlijk zeggen. Uh, die oorlogsperiode, die bezettingstijd, die is zo diep ingrijpend geweest. Die heeft zoveel enorme gevolgen gehad in het individuele leven van mensen. In families, maar ook in onze samenleving. Dat die heeft zoveel kracht, dat je naar mijn idee, zeker bij de herdenking op 4 mei... moet je je daar op blijven richten en dat niet laten... Ik vind het toch wel wat verwateren dan met allerlei andere uh, gebeurtenissen. Die, laat dat duidelijk zijn, heel belangrijk zijn en daar moet je bij stilstaan. Hè? Als Nederlandse militairen tijdens vredesmissies om het leven komen, dan moet je daar ook bij stil blijven staan. Maar niet op 4 mei. Maar dat moet je niet op 4 mei doen. Daar, zijn, daar hebben we andere dagen voor. Hè? Veteranendag. Ik noem maar iets. Daar kun je heel goed die dingen met elkaar combineren. En 4 mei staat voor die, die extreme periode die, die we nergens anders in onze Nederlandse geschiedenis vinden, die nog altijd tot op de dag van vandaag doorwerkt. Daar is geen enkele reden toe om dat te veranderen. Maar als je dan de spotjes van het comité 4 en 5 mei hoort... dan is dit niet wat nu gebeurt. Nee, de opvatting van het 4 en 5 mei-comité... en je ziet er ook soms wel bij plaatselijke comité's... die is een andere. Dus er zijn twee, twee richtingen eigenlijk... In, in hoe je die, herdenking nou eigenlijk, vorm moet geven. Inhou, nou, vooral ook inhoud, maar ook vorm moet geven. En in algemene zin, als je met mensen over praat... dan is dat toch van, het is de relatie met 40-45. Dat die... hoort u hier op het terrein al? Ja, dat doen we hier zonder dat we zeggen van... dus we kijken niet verder dan 45. Natuurlijk kijken we ook naar het nu. Maar dan kijk je naar in hoeverre heeft dat verleden... in hoeverre werkt het nog door naar het nu. En daar waar je denkt van... maar er zijn ook eh, associaties met andere gebeurtenissen... dan moet je die ook aangeven, moet je die ook leggen... Maar het jaar bestaat uit 365 dagen. En dan heb je er nog 364 voor om dat te doen. En dan hou je die 4 mei voor 4045. Wordt daar naar geluisterd? Want. Ja, nogmaals, als ik die spotjes uh, hoor, dan gaat het toch de andere kant op. Ja, ik ben, het lijkt wel dat ik een roepende woestijn ben. Uh, dat is niet zo. Ja, er zijn allerlei krachten en machtenwerkzaam natuurlijk... die ook uh, mij te boven gaan. Dus daar heb ik ook geen greep op. En wat wij proberen te doen is, is te laten zien... hier vooral met de herdenking van hoe het volgens de, in onze opvatting... hoe je dat uh, kan doen. We zoeken ook voortdurend weer naar nieuwe middelen daarin. Maar heel helder, wat is de essentie van het verhaal? Dat proberen we. Het en het feit dat er zo ongelooflijk veel mensen komen. Nou ja, dat is dan ook wel, geeft dan ook wel aan van, eh, dat er meer zijn dan wij alleen van het herinneringscentrum die er zo over denken. Ja, nu hoorde Dick Mulder even lachen van het herinneringscentrum Westerbork toen hem gevraagd werd. Wordt er geluisterd? Want de spotjes die bewijzen toch wat anders. Laten we dan maar eventjes naar uh, directeur van Nationaal Comité 4 en 5 mei gaan. Nina Noter, Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van die kritiek van uh, directeur Mulder... die aangeeft dat um, ja, de impact van de Tweede Wereldoorlog zo groot is... dat het zo'n extreme periode is... die in de Nederlandse geschiedenis zijn gelijke niet kent... dat je daar specifiek bij stil moet staan... en daar niet te veel bij moet halen? Nou, daar heeft hij op zich natuurlijk uh, volstrekt gelijk in. Uh, voor de Nederlandse samenleving is die Tweede Wereldoorlog natuurlijk bijzonder ingrijpend geweest. En dat zal uh, het ook blijven en de herinnering daarom zal het ook blijven als heel belangrijk eikpunt. Maar dat neemt niet weg dat uh, sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog er natuurlijk ook nog geen dag... Euh, zonder oorlog is geweest en dat er daarbij, onder andere met de inzet ook van Nederland, euh, nog weer mensen zijn omgekomen. En wat nou het bijzondere is op die 4e mei, is dat we alle oorlogsslachtoffers euh, herdenken en dat alle herinneringen bij elkaar komen. Kijk, Dirk Milder heeft natuurlijk volstrekt gelijk dat er nog 364 andere dagen zijn. Mm -hmm. En wat bijzonder is in Nederland, is dat er op die 364 dagen door het hele jaar heen ook nog weer speciale herdenkingen zijn. We kennen natuurlijk allemaal 27 januari met de Auschwitz-herdenking... 15 augustus, capitulatie Japan. Maar onlangs nog is de herdenking geweest van het kamp vrouwen Ravensbrück of van Dachau of van Ja, Maar ik neem toch aan dat meneer Mulder juist andersom bedoelde... dat uh, deze twee dagen, 4 en 5 mei, juist behouden moeten zijn voor uh, de oorlog... en alles wat daar gebeurd is. En dat de, voor de andere dagen, de, uh, voor de andere momenten. De plekken zijn. Ja, maar um, de, de herdenking van Ravenspuk gaat natuurlijk ook over de oorlogsslachtoffers. En ik vermoed niet uh, dat de heer Mulder die wil uitsluiten. En wat ik wil aangeven is dat we in Nederland in enorme grote verschillende ervaringen hebben met die oorlog. En dat het op verschillende momenten heeft plaatsgevonden en op verschillende plekken. En dat het gaat over de Koopverdij, dat het gaat over nederlands Indië en dat het gaat over vervolgingsslachtoffers. En natuurlijk is het zo dat juist het herinneringscentrum Westerbork, waar de vervolging zo nadrukkelijk uh, haar stempel heeft gezet dat het voor het herinneringscentrum erg belangrijk is om aan dat onderwerp aandacht te besteden. Maar tegelijkertijd, op 4 mei, is er ook de herdenking in Rotterdam bij het Koopverdijmonument. Dus er zijn enorm veel verschillende groepen slachtoffers. En wat nou zo belangrijk en bijzonder is aan die 4 mei, is dat ongeacht welke achtergrond al die verschillende herinneringen op die dag bij elkaar komen. En ik denk, het is ook goed om misschien een misverstand weg te werken. Want uh, Mulder zegt dat Veteranendag er is voor uh, de slachtoffers van de, van de vredesmissies. Maar Veteranendag is geen herdenking. Veteranendag is een dag waarop het respect is voor de veteranen die nog leven. Dus dat heeft een totaal andere insteek. Dank voor uw reactie op de kritiek van Dirk Mulder. Ninne Noter was dat directeur van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Vanavond vanaf half zeven kunt u natuurlijk de Nationale Dodeherdenking volgen. Onder meer op de Dam natuurlijk, is de officiële dodeherdenking Live via Radio 1, dan gepresenteerd door Lucella Carrasco. De overnachting. Elke week één gast die blijft slapen, maar vooral komt praten. Laat me zitten in het donker.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 Of het nu gaat om uw veiligheid, uw wereld of wat u mooi vindt. Elk detail, elke innovatie in een Volvo is ontwikkeld met u als uitgangspunt. Daarom rijdt u Volvo. Volvo. Voor live. Dit is Radio 1.